De Franse regering wil de pensioenleeftijd geleidelijk verhogen van 60 naar 62 jaar in 2018. Volgens de minister van Sociale Zaken is de verhoging onontkoombaar. Hij wijst daarbij op de ontwikkelingen in andere Europese landen. In 1995 mislukte een poging om de pensioenleeftijd te verhogen. Na wekenlange stakingen werd het plan toen ingetrokken. De hervorming die president Sarkozy nu wil doorvoeren maakt deel uit van een grootscheeps bezuinigingsprogramma. Frankrijk wil het begrotingstekort in drie jaar terugbrengen van 8 naar 3 procent door 45 miljard euro te bezuinigen. Vier op de tien vaders zouden meer tijd aan de opvoeding van hun kinderen willen besteden. Het zijn vooral vaders jonger dan 45 die vinden dat ze tijd tekort komen voor hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin naar de rol van de vader in de opvoeding. De meeste vaders vinden dus dat ze wel tijd genoeg hebben voor de kinderen. Het merendeel van hen besteedt elke week een vaste dag of een deel daarvan aan de zorg. Minister Rouwvoet vindt het goed dat vaders steeds meer betrokken zijn bij de opvoeding. Jongeren hebben steeds meer moeite om een vakantiebaantje te vinden. Had vorig jaar nog 11% geen werk voor de komende zomermaanden. Nu is dat bijna 30%. Dat blijkt uit cijfers van FNV Jong. De vakbond noemt de crisis als belangrijkste oorzaak. Veel jongeren denken dat er volgens de FNV Jong over om zwart te gaan werken. En ze hopen zo meer geld over te houden. De vakbond begint daarom straks in Nijmegen een actie tegen zwart werken. Het weer, vandaag veel zon en een stevige noordoostenwind. Het wordt tussen de 18 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Ook morgen is het zonnig en daarna licht wisselvallig. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met nu Inspiratieradio.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 Well, I know I have it now Cause you showed me how And all I had to do Was just to keep my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 Kopie en tenenlezen, lezen. Ja, ja. Ik, ik, even tenenlezen, lezen, Sjaak. Wat vind je daar nou van? Heb <lacht> <lacht> je daar nog een mening over? Ja, dat weet ik. Ik ben benieuwd wat daar te lezen valt. Hij <lacht> ja. nee, schijnt ongeveer van elk lichaamsbeeld informatie te kunnen krijgen. Dus ook vanuit tenen. Ja. En uh, diverse informatietafels. Aanvang 12 uur. En de toegang is 5 euro. Zandvoort dinsdag 1 juni.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 Nou, luisteraars, dat was alweer de uitzending. Sjaak, heel erg bedankt uh, dat je hier uh, aanwezig uh, was. Je gaat zo nog even een gedicht voorlezen, maar dat ja. komt zo. Heel erg bedankt, ik ontzettend leuk dat je hier was. Dat was wederzijds. En uh, als ik zo'n uh, prima, lekker gevoel heb, dan zou ik zeggen... joh, je bent ook volgend jaar weer van harte welkom. Dan kun je eens kijken hoe het dan uh, is als je dat, als je daar zin je hebt. dat Ja, leuk. Ben je elf jaar uh, bij ons, hoop ik.